9 uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plach en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal, nieuwjaarsdag 2014... is de aftrap van een gloednieuw programma van Caro en Chervé. We zijn er iedere dag van 9 tot 12. Maar er verandert veel meer op Radio 1. Zendermanager Laurens Borst vertelt er zo meteen over. Nu het NOS Journaal, hier is Kees Groot. Op verschillende plaatsen is de brandweer vannacht aangevallen bij het blussen. Daarbij is een aantal raddraaiers aangehouden.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 En dan nog het weer. Het is vandaag vrijwel droog... met af en toe zon. Het wordt 6 tot 8 graden. In de namiddag en avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen... en aan zee waait het dan flink. Vanaf morgen een paar dagen wisselvallig en zacht... met middagtemperaturen rond 10 graden. Radio 1. KRO NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilene Plach. Goedemorgen, volgens mij heb ik nog nooit zo rigoureus het roer omgegooid op 1 januari als vandaag. Een nieuw jaar en een nieuw programma, elke ochtend tot 12 uur, samen met Jurgen van den Berg. En heel veel nieuws en gesprekken. Ja, en iedere ochtend volgen we iemand die een bijzondere dag beleeft. Verslaggever Martijn Grimmies is daarvoor in Hoek van Holland. Resten, rotjes, vuurpijlen, ze liggen allemaal op de stoep van Rini van den Broek. Ze gaat vanochtend opruimen en krijgt ervoor zelfs subsidie. Van de gemeente. En Martijn gaat even meehelpen. Eerst nu de veranderingen hier op Radio 1. Wel zo solidair als wij vroeg beginnen dat de zendermanager van Radio 1, Laurens Borst, ook achter de présentie geeft. Laurens, goedemorgen. Goeiemorgen. Wij zijn net begonnen hier, dus een paar minuutjes met ons eigen CARO-NCRV-programma de ochtend. Wat volgt er daarna allemaal nog? Op de dag. Jeetje. Ja. Uh, allereerst wil ik jullie alvast veel succes wensen met je nieuwe uh, programma. Dankjewel. Ja, de, de hele programmering van Radio 1 uh, gaat om. Uh, gisteren, ter voorbereiding van dit gesprekje, zag ik nog eens even uh, te kijken. En uh, ik geloof dat bij elkaar iets van 18 programma's verdwijnen. of uh, Zijn verdwenen inmiddels. Uh, en daarvoor komen ongeveer 11 nieuwe programma's in de plaats. En er gaan ook nog ongeveer 7 programma's. Daar gebeurt iets mee. Die wordt korter of langer of Nieuwe presentator. Dus er gaat heel veel gebeuren. Als je het hebt over vandaag... dan uh, zal je zien dat op de... het is nu een beetje een zondag natuurlijk... omdat het een nieuwjaarsdag is... maar als we dit beschouwen als een door de weekse dag... dan uh, heb je uh, eigenlijk uh, vijf programma's... tussen ochtends zes en uh, s avonds uh, zes... Uh, waarin het nieuws heel erg uh, centraal uh, staat. Uh, dan heb je eerst het Radio 1-journaal... dan de Ochtend van de NCV en de KRO... Dat wordt opgevolgd door Vara BNN met het uh, uh, programma Nieuws BV. BV staat voor BNN Vara. Kijk. En dan uh, heb je daarna de Avro en de Tros. Die nu uh, nog niet overdag uh, uitzenden in de, in de oude programmering. Uh, en die uh, komen met uh, uh, het middagprogramma. Uh, heb radio. je vandaag uh, ja, radio? Ja, Radio 1 Vandaag. Radio 1 Vandaag. En dan heb je nog weer de, het Radio 1-journaal e waar we mee afsluiten. En dan tussen 6 en 7 is er de EO met uh, Dit is de Dag. Met een andere versie dan nu, want dat zit nu in de middag. Uh, wat meer nieuwsgericht uh, programma. Dat is de programmering zeg maar, die je door de week hoort. Dus dan je heb hebt je overdag veel... zijn het hele grote blokken. Ja. En dan s'avonds begint de versnippering Van alles wat nog geen zendtijd heeft gekregen? Of klinkt dat te negatief? Nee, dat vind ik uh, zeker te negatief. Uh, wat je... Wat er gebeurd is, is eigenlijk dat uh, de wetten van de radio zeggen... Eigenlijk dat het sowieso het beste is om wat langere programma's te maken... en niet van die, uh, hè, voor de herkenbaarheid van een zender, van een station. Uh, dus dat is een wens die, die ik en, en, en eigenlijk we met z'n allen al jaren hebben. Maar dat gaat een beetje moeilijk, omdat we zoveel omroepen hebben... en die omroepen willen ook allemaal graag op Radio 1. En doordat we moesten bezuinigen... en doordat omroepen besloten met elkaar te gaan fuseren, zoals jullie... Uh, bood dat de mogelijkheid om grotere blokken te gaan maken. En wat je ziet is dat dat overdag gelukt is met die fusieomroepen. Want je kan van een KRO-programma uh, en een NCW-programma... Wat, wat er tot nu toe was, Lunch en Goedemorgen Nederland... één nieuw programma maken. Ja. En dat is dit programma. En daardoor kan je ook een groter en langer programma maken. En dat biedt ook meer mogelijkheden, denk ik, voor de, voor de, voor de makers... om daar wat mee te doen. Uh, en de omroepen die niet gefuseerd zijn... Uh, die maken gewoon hun programma's en die zijn wat meer... Geprogrammeerd in de avond. Dus uh, ik zou niet willen zeggen dat, dat de versnippering daar nu heeft plaatsgevonden. Je kan alleen constateren dat de verandering vooral overdag heeft plaatsgevonden en s'avonds nog niet. En wellicht gaat dat in de toekomst uh, nog gebeuren. En er stond in de, volgens een interview met jou, en daarin zei je: Radio 1 moet nieuws worden. Ja. Uh, we, wat er altijd een beetje bij mij een doorn in het oog is geweest, is dat uh, alle uh, omroepen, zowel de NOS als de. Uh, uh, uh, verenigingsomroepen... Uh, hun eigen programma hebben. En de NWS had wel de ruimte om in die programma's... bij heel, heel, heel belangrijk nieuws... breaking news... Uh, in te breken, zoals dat dan ook uh, heet... Uh, hier in, in ons jargon. Uh, maar eigenlijk maakte iedereen gewoon... zijn eigen programmaatje. Natuurlijk was er wel sprake van enig overleg. Maar het was toch vooral... iedereen was met zijn eigen ding bezig. En uh, ja, als je een goede nieuwszender wil zijn... dan vind ik dat je met elkaar met dat nieuws bezig moet zijn, heel de dag door... en dat met elkaar moet afstemmen. En wat er nu gebeurd is, is dat we uh, met de omroepen en de NOS... afspraken hebben kunnen maken dat de NOS de gelegenheid heeft... om binnen de programma's uh, van uh, de omroepen overdag... ieder uur twee keer... Uh, met nieuwsberichten te ja. kunnen komen. Dan krijgen we krijgen er zojuist eentje voor nou, onze neus geschoven. zo meteen. hem gelijk wel, Vanuit Peking he, okay. doen we zo meteen <laughs> okay. hoor. Maar dat, zo gaat dat dus uh, Ja, precies. nos Dus de NOS, he, dus de NOS fabriceert uh, onderwerpen. Uh, jullie krijgen een, uh, een tekst en uh, eventueel vraagsuggesties... suggesties voor. Met Iemand met wie jullie gaan praten, een correspondent... of een verslaggever van de NWS, En jullie kunnen dan ook als uh, verenigingsomroep... die uh, m, ja, wat meer misschien is opgericht uh, en, en zendtijd even op Radio 1... voor de verdieping en de achtergronden bij het nieuws... daar ook gelijk op aansluiten. Als jullie een onderwerp zien uh, waarvan je denkt... hé, hey, dat is een interessant nieuwsbericht... daar willen we gelijk de verdieping bij zoeken, dan kan dat. En nou, als je dat heel de dag door beluistert en dan dag in dag uit... dan denk ik dat je kan zeggen... Radio 1 is Nieuwsuur geworden. Er zit bo meer bovenop het nieuws. En ik denk dat Radio 1 daar ook voor is opgericht. Hoort muziek ook bij een nieuwsuur ja, Radio ik, 1? Precies ja, dat, dat is een uh, hele goede vraag. Het uh, is ook een hele moeilijke vraag. Wat je ziet is dat... Uh, uh, het, het lijkt heel voor de hand liggend om te zeggen... Ja, op een nieuwszender hoort geen muziek. Um, he, want nieuws ja, is gewoon nieuws. En er is uh, voldoende nieuws om uh, heel de hele dag uh, eventueel te herhalen... als er even geen uh, nieuws meer is. Daar kom je de zendtijd wel uh, mee door. Wat we zien op Radio 1, dat hele succesvolle programma's... Uh, al, al, al tientallen jaren uh, gemaakt worden waar muziek in zit. Uh, luister naar Langs de Lijn op, op zondagmiddag. Uh, luister naar Vroege Vogels op zondagochtend. Weliswaar klassieke muziek, maar er zit ook heel veel... Uh, muziek in, met het oog op morgen. Uh, uh, toch ook een, ja, mag ik toch wel een nieuwsprogramma noemen? Daar zitten ook uh, drie uh, platen in. En wat je zag was dat uh, uh, door de dag heen... daar eigenlijk een heel raar wisselend beleid op was. De ene omroep deed het wel, de andere omhoop deed het niet. De ene deed een paar plaatjes per uur, de ander deed er de één uh, per uur. Nou, daar hebben we eens goed met elkaar over gesproken. Mede naar aanleiding van de sportzomer is er een onderzoek gedaan. Want daar werd, uh, werden twee à drie plaatjes per uur gedraaid. En wat blijkt nou... Meer dan 80, bijna 90 procent van de luisteraars. En eventuele nieuwe luisteraars. Het enorm waardeert als er een paar plaatjes per uur op Radio 1 worden gedraaid. En er is een harde kern. Van 10. Uh, overdag 10 procent. En s ochtends uh, uh, uh, 20 procent. Uh, die zegt van wij willen eigenlijk liever geen muziek hebben. En dan sta je dus voor de moeilijke vraag. Je weet dat je heel veel luisteraars een plezier doet met een paar plaatjes per uur. Maar er is een kleine groep. Die het eigenlijk niet waardeert. Maar ben je dan niet bang, juist in die ochtenduren en uh, misschien rond de avond ook als mensen extra willen worden geïnformeerd rond het nieuws, dat dan die mensen naar BNR overstappen? Want BNR heeft ook de aanval geopend op Radio 1. Die willen voor een groter marktaandeel gaan? Oh Juist die luisteraars kwijt. Nieuw voor jou? Ja, is nieuw voor mij. Ik moet weet het wel ze... bij jou, dat soort dingen. Ja, nee, ik, ik, ik, ik hou dat wel bij. Maar uh, uh, natuurlijk wil iedere zender uh, graag nieuwe luisteraars uh, hebben. Maar, maar ik is het niet gewoon... jouw angst dat de muziekhaters over gaan lopen naar BNR? N nee, nee, want dat is wel wel gebleken met de, de maar Ik denk eerder dat je... Uh, maar daar gaat het niet om. Hè? We, la, la, voordat we die discussie krijgen. Van, uh, maar ik denk dat je er eerder meer luisteraars... door krijgt als je af en toe een paar plaatjes draait... dan als je het niet doet. Omdat je gewoon een hele grote groep luisteraars... Uh, dat wil. Ik uh, heb overigens uh, net... wat gegevens binnengekregen uit een onderzoek over uh, wat de luisteraar brui 1 voor soort muziek zou willen. Als je daar belangstelling voor hebt, wil ja, ik daar wat over ik vertellen. Ik ben wel benieuwd. Ja, dat dacht ik wel. Je bent wel een muziekliefhebber, hè? Uh, de details krijgen we pas volgende week, dus uh, uh, uh, ga niet in details. Maar wat er uit dat onderzoek uh, komt, is dat het, het soft pop. Oh. Uh, bovenaan staat, uh, zowel bij de heavy luisteraars, die heel veel luisteren, als de medium luisteraars. En wat is softpop? Nou ja, dat moet, dat moet Jurgen eens goed vertellen, <laughs> want ik, ben wel, uh, ik heb wel verstand van de zender, maar niet zo heel erg veel verstand van muziek. Ja, softpop, softpop, dat is uh, Toto met Africa, Dat zie ik aan je gezicht. Ja. Ja. Nou, het mag voor mij wel, wel iets uh, pittiger, ja. als een de luisteraar het wil, dan doen we het gewoon. Nee, hoor, maar wat we. is softpop? Noemen ze ah, het ja, ja, de, voorbeelden? de Toto met Afrika. Dat is een beetje jaren tachtig. De ah, toegankelijke okay. jaren tachtig muziek. Ja, nou en dan, daar komt ook nog uit, het onderzoek is dat de, de meeste luisteraars de voorkeur geven voor muziek uit de jaren 60-70 uh, en de wat lichtere luisteraars muziek van de jaren 70-80. gaan we dan niet steeds meer richting Radio 2 als Radio 1 zijn, want dat was de muziek die ook op Radio 2 natuurlijk veel werd gedraaid. Ja, ik hou me niet zo daarmee bezig van wat, wat voor soort muziek ze brengen. We zijn een muziekzender. Wij, wij zijn een nieuwszender, hè, dat staat voorop. Met meer muziek. En uh, dit, dit komt uit dat muziekonderzoek, uh, dat de luisteraars daar de voorkeur aan geven, dat betekent absoluut niet dat er niet af en toe een nieuwe plaat gedraaid wordt of een plaat uit de jaren negentig of wat dan ook. Maar dat is wel goed om te weten als je muziek samenstelt, uh, dat dat iets is wat de mensen heel erg waarderen. Nog even Laurens, Visual Radio gaat een belangrijk onderdeel spelen dit jaar? Ja, we gaan een experiment doen met Visual Radio. Ik kan me voorstellen dat uh, heel veel luisteraars uh, absoluut geen idee hebben wat Visual Radio is. Uh, als je nu via je computer uh, kijkt uh, naar, uh, naar de, de site op Radio 1... dan zie je dat er ook de mogelijkheid is om te kijken naar wat hier in de studio gebeurt. Hè. Je zou dat heel plat kunnen zeggen, ja, webcam, een webcam is hier opgehangen... Nou, het is wel iets luxer dan een webcam. En je ziet ook dat sommige omroepen daar uh, uh, heel veel extra dingen mee doen. Heel veel extra informatie eigenlijk uh, op dat beeld uh, brengen. Wat uh, de luisteraar die alleen maar via de speaker in zijn auto luistert eigenlijk uh, niet uh, meekrijgt. Uh, mee maar dat is nog niet echt goed gestructureerd en georganiseerd en onderzocht. Want is er eigenlijk wel behoefte aan, visual radio? He, je, je ziet dat steeds meer mensen uh, iets naar de radio luisteren... Met, uh, op een apparaat waar ook een schermpje op zit. Sommige mensen via de televisie, via de computer, via een mobiele telefoon. En wij gaan nu eigenlijk heel goed, on is heel goed onderzoeken... Uh, wat dat voor mogelijkheden biedt, uh, of er behoefte aan is... en uh, of wij uh, aan die behoefte kunnen, kunnen voldoen. En daar doen jullie volgens mij ook... Aan mee aan dat, uh, aan dat onderzoek straks. Ondanks dat het 9 uur s ochtends is. We zijn benieuwd. Dankjewel. Lauf borst. Jurgen van den Berg en Wielende Plag. De ochtend. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft voor het eerst in het openbaar gereageerd op de executie een paar weken geleden van zijn oom. Die oom was tot die tijd de tweede man van Noord-Korea. Kim heeft het over de eliminatie van een stuk vuil binnen de partij. Correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, goedemorgen. Harde taal van Kim, of uh, is Noord-Korea intussen al uh, gewend aan dit soort uitspraken van hem? Ja, dit is uh, de duidelijke propagandataal uh, die, die hij uh, vaker bezigt. Uh, toen uh, zijn oom geëxecuteerd werd, werd hij een hond genoemd, een verrader en ook een stuk uitschot... Uh, dat verwijderd moest worden en nu heeft hij dat eigenlijk uh, in zoveel woorden uh, herhaald. Hij zei dit stuk uitschot moest verwijderd worden. Het is een tijdige juiste beslissing van de partij geweest om de antipartij en de anti-revolutionaire, anti, anti elementen te verwijderen. En dit heeft enorm geholpen de eenheid binnen de partij en in het land te vergroten en heeft de revolutie en de solidariteit binnen het land tussen de regering en het volk ...honderd keer vergroot. Maar heeft hij ook dat ook duidelijk... duidelijk de propagandataal van Kim Jong-un. Heeft u ook duidelijk aangegeven waarom die nou eigenlijk weg moest? Nee, dat heeft hij eigenlijk niet gedaan. En dat blijft ook enigszins in het midden. Dat blijft ook speculeren onder de uh, Noord-Korea-experts. Uh, vorige maand kwam er naar buiten hier in China... Uh, want China is natuurlijk nog de grootste bondgenoot van Noord-Korea. Dat het zou zijn gegaan om kolen, om de energiesector binnen het land... en dat die oom van Kim Jong-un daar iets te veel macht in kreeg... en dus iets te veel in de melk te brokkelen kreeg... waardoor die verwijderd moest worden. Maar Kim Jong-un heeft daar vandaag verder niets over gezegd... behalve dat hij zei dat dit noodzakelijk was... en een bewijs is dat de communistische partij is om het publiek te dienen. Hij deed dat in zijn uh, nieuwjaarstoespraak, Kim. Uh, zei hij verder nog belangwekkende dingen? Ja, uh, hij heeft toch ook wel weer uh, oorlogstaal uitgeslagen. Dat was ook wel een beetje te verwachten als zoiets heftigs gebeurt. Zo'n politieke aardverschuiving als een eliminatie binnen de partijtop. Dan valt te verwachten dat er vooral weer uitgehaald wordt naar het buitenland. Dus vandaag heeft hij ook gezegd uh, dat als er weer oorlog uitbreekt in dit land, tussen Noord- en Zuid-Korea bijvoorbeeld... dat dat dan een massale nucleaire oorlog zal worden... en dat de Verenigde Staten niet buiten schot zullen blijven. Dus ook weer... Duidelijk een aanval richting Amerika. Maar hij heeft ook een kleine opening gegeven richting Zuid-Korea. En gezegd dat het inmiddels wel de tijd voor is... om de relatie tussen Noord en Zuid te verbeteren. Maar dan moet Seoul wel stoppen met Pyongyang zwart te maken in hun propaganda. Een kleine opening en aan de andere kant ook weer oorlogstaal. Marieke de Vries was dat vanuit Peking. Het ging over de nieuwjaarstoespraak van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. We zeiden al meer muziek op Radio 1. Vannacht was het nog op televisie te zien. Abba in concert. Ja, prachtig. Leuk, hè? Ik vond het echt heel Oude mooi. Oude tijden herleven. Misschien is dat ook de muziek waar we graag naar luisteren. Softpop. Happy New Year. Van Abba. No more champagne and the fire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 De beste wensen nog. Hè. We sluiten ons daar uh, natuurlijk bij aan. Happy New Year van ABBA. De Ochtend. Stand.nl. Ja, dat Stand.nl is gewoon gebleven, maar wel anders dan u uh, gewend uh, was. Wat niet is veranderd, u kunt als luisteraar gewoon blijven reageren... op het nieuws van de dag. Vandaag hebben we natuurlijk een bijzondere uitzending. Het is de eerste dag van het nieuwe jaar. Uh, tot 12 uur gaan we op verschillende momenten in de uitzending... vooruitblikken op 2014. En de stelling is dus, 2014 wordt het jaar van de ommekeer. Over die stelling gaan we praten met allerlei verschillende partijen... die hun licht laten schijnen over allerlei onderwerpen. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de werkloosheid het komend jaar? En wat kunnen we op het gebied van privacy nog verwachten in 2014? Wordt Oranje kampioen in Brazilië... of liggen we al uh, in de poolfase er helemaal uit? U hoort het deze ochtend allemaal bij ons. En we sluiten vandaag af met Frits Spangenberg... macro-socioloog en oprichter van onderzoeksbureau Motifaction. Um, ja... 2014 wordt het jaar van de ommekeer, Ghislaine. Geldt dat voor jou ook? Of? Nou, wat dacht je? Ik zit hier naast jou. We <laughs> moet in één keer heel vroeg op, Dus dat zijn uh, grote ommekeren. Maar wel in positieve zin. De ommekeer bij ons is al begonnen eigenlijk. Ja, dus. uh, dat is de stelling. 2014 wordt het jaar van de ommekeer. U kunt uh, natuurlijk bellen op 0800-1101. Gratis nummer 0800-1101. Via de website www.stand.nl. Twitteren kan ook. Doe dat wel met hekje standpunt. En uh, download, uh, anders de gratis standpunt.nl. App voor iPhone of Android. Sms'en kan niet meer. Dat hebben we eruit gegooid. Dat is echt zo van, uh, wat is het? jaren negentig. 2013. doen we niet meer, meer sms'en. Dus alleen maar bellen. 0800 01 Via de website reageren. Via de Twitters. Of standpunt.nl. App voor iPhone of Android. Downloaden. Jij noemde al even die werkeloosheid wat daarmee gaat gebeuren komend jaar. Nou laten we de arbeidsmarkt dan maar meteen onder de loep nemen. Uh, ook al waren we volgens het CBS in november over het hoogtepunt van de werkeloosheid heen. Het blijft natuurlijk voorlopig nog een groot probleem. En de vraag is wat dat dit jaar gaat betekenen. Komen er meer werklozen bij of komen er eindelijk weer wat banen bij? We hebben arbeidseconomen Ronald Dekker aan de telefoon. Meneer Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het wat betreft werkgelegenheid 2014 het jaar van de ommekeer? Uh, voor veel mensen wel, uh, uh, maar dat betekent helaas ook dat er nog steeds heel veel mensen werkloos zullen worden. Maar er gaan ook heel veel mensen een baan vinden. En uh, het netto effect daarvan is uh, waarschijnlijk dat het een beetje hetzelfde blijft als het gaat om het niveau van de werkloosheid. Maar hoe moet ik dat dan zien? Dat aan de ene kant de crisis nog voortzet en zijn uitvloeisels heeft in, bij bedrijven en aan de andere kant bedrijven weer beter doen? Ja, precies. Maar, maar dat is eigenlijk ook gewoon wat het in 2012 en 2013 was. Alleen uh, in 2012 en 2013 uh, liep de werkloosheid verder op. En we mogen hopen, uh, gezien ook de, de, de lichtpuntjes van eind 2013... dat de werkloosheid in 2014 stabiliseert. Maar dat betekent wel dat heel veel mensen een baan vinden... Dat betekent helaas ook dat heel veel mensen hun baan nog steeds gaan verliezen. Ja. Maar klopt het dat, dat de klap iedere keer wat later aankomt bij, bij, bij, ja, als je zelf werk hebt? Ik heb het idee dat het afgelopen jaar, terwijl we juist die lichtpuntjes hoorden, dus juist heel veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Ja, maar het, het, hè, de, als, er, als we spreken over lichtpuntjes in de economie hebben we het meestal over economische groei. Nou, die is nog niet van een omvang waar we heel enthousiast van worden. En uh, de, de, de werkgelegenheid die loopt daar altijd een beetje op achter. Ja. Dus dat betekent dat, dat als er in, in termen van economische groei herstel is... dat herstel op de arbeidsmarkt altijd nog een beetje langer duurt. Ja, dat dus is eerder 2015 dan 2014. Ja, precies. Dus echt de groei van de werkgelegenheid in totaal hoef je nog niet te verwachten. Nee, nee hè? Maar, de, de, de, maar gegeven dat, dat, uh, dat macrobeeld uh, is het nog steeds zo... dat heel veel mensen toch een baan gaan vinden in 2014. Helaas is het ook zo dat heel veel mensen hun baan gaan verliezen. Zijn er dingen waar u zich uh, zorgen over maakt wat het betreft het komend jaar? Nou, wat, wat me echt, echt wel zorgen baart is zeg maar het, het, het onderste gedeelte van de arbeidsmarkt. Dus waar mensen langdurig werkloos zijn en uiteindelijk in de bijstand verzeild raken. Nou, omdat al, al die dingen met enige vertraging gaan. Maar in 2008, 2009 begonnen de eerste mensen de gevolgen van de crisis te voelen. In 2010 hadden we echt een behoorlijke piek in het oplopen van de werkloosheid... Dat, dat lijkt nu wat te stabiliseren. Maar er zijn nu heel veel mensen die in de bijstand verzueld geraakt zijn. En die gaan daar de komende, het komende jaar niet uitraken. Omdat, omdat er nog zoveel andere mensen zijn die ook een baan zoeken. En dan en dat gekoppeld aan het nieuwe beleid in de bijstand, maak ik me wel zorgen over hoe dat met die mensen komt. Ja. Um, het, is, het is echt. Uh, het, het, het bijstandsregime was al niet uh, gezellig, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, als je uh, de duimschroeven aandraait terwijl de arbeidsmarktvooruitzichten zo slecht zijn... dan wordt dat wel een hele vervelende toestand. Is er dan iets wat mensen zelf kunnen doen? Ja, ja, en het sneu is natuurlijk dat de meeste mensen dat ook doen. Die zoeken zich drie slagen in de rondte naar werk... en die zijn bereid om, om, om veel verschillende soorten werk te accepteren... Om, om maar iets te doen. Maar wat ze in, in ruil daarvoor vragen is perspectief. He, dus ze zijn bereid om, om veel dingen te doen... zelfs dat, dat vreselijke verplichte vrijwilligerswerk... En wat ze daar in ruil voor zien is dat, dat er ook daadwerkelijk uh, volgende stappen komen. En, en de capaciteit om dat te organiseren ontbreekt bij veel gemeenten. En, en, en, en, uh, en de omstandigheden zijn dus nog steeds zo dat, dat het heel lastig is om mensen met, ja, met een bijstandsverleden... om die aan het werk te helpen, omdat werkgevers niet in de ja. eerste plaats van hen denken als ze een baan te vergeven hebben. Ja. Er zijn natuurlijk twee groepen waar het vizier op lag de afgelopen jaren. De ouderen en ook de jeugdwerkeloosheid. Hoe staat het met die laatste? Uh, de jeugd, ja, de, de, die zijn als eerste aan de beurt, zeker wanneer ze gewoon goed opgeleid zijn. Uh, dus als, als de, de werkgelegenheid aantrekt, dan zijn de jongeren als eerste aan de beurt. Alleen ja, de, de zijn er, ook wel weer, er is weer een nieuwe lichting bijgekomen. Dus de, de, de jongeren die in de, in de afgelopen crisis werkloos zijn geraakt uh, toen ze van school kwamen... die moeten nu wel weer concurreren met nieuwe, nieuwe lichtingen. Maar over het algemeen zou je kunnen zeggen dat mensen onder de 25 met een goede opleiding... Die, die profiteren als eerste weer als, er, als de werkgelegenheid aantrekt. Ja. En de ouderen? Nou, Dat de ouderen lastig, die, he? die hebben, die hebben een, een vergelijkbare vervelende positie... Uh, als de mensen in de bijstand waar ik het net over had. Die staan wat verder achteraan in ja. de rij als er een baan te vergeven is. En die hebben het moeilijker, zeker wanneer hun kwalificaties... Uh, wat laag zijn of verouderd zijn. Uh, die worden door werkgevers toch als wat duur en wat inflexibel beschouwd... allemaal niet terecht... Maar die hebben wel met dat beeld te maken. Dus die staan uh, wat verder achteraan in de rij. En voor, hen duurt het dus ook, hè, voor die groep duurt het dus ook wat langer... voordat die profiteren van het herstel. Dank u wel, arbeidseconoom Ronald Dekker. 2014 dus wordt het jaar van de ommekeer. Dat is de stelling. Of het nou gaat om werkgelegenheid of iets anders... laat het ons weten en bel op 0800-1101. Twitter of reageer via de site stand.nl. Het is bijna half tien. Hier is het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Het NOS Nationaal, Kees Groot. In de regio Den Haag zijn rond Oud en Nieuw zeker 69 auto's in vlammen opgegaan. Dat bericht Omroep West het zijn er ruim twee keer zoveel als vorig jaar. Maar de politie heeft de cijfers nog niet bevestigd. Op verschillende plaatsen in het land is de brandweer vannacht aangevallen bij het blussen. In Gouda en Schiedam voerden de ME-charges uit. En bij acht mensen raakte een oog zo beschadigd dat het blind is. Dat meldt het oogziekenhuis Rotterdam. In totaal raakten 34 mensen gewond aan hun ogen door vuurwerk. De politie heeft vannacht op de A2 ter hoogte van Vinkenveen een vrouw opgepakt die in een stilstaande auto zat met een hevig bloedende man. Hij is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De vrouw mankeerde niets, maar zij is gearresteerd... op verdenking van poging tot doodslag of zware mishandeling. En de Russische president Poetin heeft onverwacht een bezoek gebracht aan Volgograd... de stad waar zondag en maandag 34 mensen omkwamen bij terreuraanslagen... In zijn nieuwjaarstoespraak zei Poetin... dat het gevecht tegen terrorisme doorgaat tot de vernietiging compleet is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De ochtend. Zometeen hier in de studio Oeroesgan veteraan Niels Roelen. Hij kijkt vooruit op de missie naar Mali en de risico's die daaraan kleven. En eerst maar eens naar het andere nieuws van vannacht. Het overlijden van schrijver en liedjesmaker Herman Pieter de Boer. Hij is 85 jaar geworden. De Boer laat een omvangrijk oeuvre achter... dat onder meer bestaat uit verhalen, hoorspelen en heel veel liedteksten. Zangeres Lenny Koer, goedemorgen. Goedemorgen. U kende Herman Pieter de Boer erg goed. Hoe kwam het nieuws van zijn overlijden tot u? Uh, we hebben de, de laatste dagen om, om zijn bed gestaan. En uh, we wisten dat, dat het uh, dat, ja, dat het ieder zou kunnen gebeuren. Maar ja... Zou ook nog wat dagen kunnen duren? Zoiets weet je niet. Maar uh, gisteren was hij nog, uh, nog aanspreekbaar. En, en we hebben zelfs nog afscheid van hem kunnen nemen. Uh, en vannacht hoorde ik uh, van Mickey, van zijn vrouw... dat hij plotseling was overleden. Dus we zijn allemaal naar het ziekenhuis gegaan. En, uh, ja. Dan is het ik toch echt, nog onverwacht. Dat het echt, echt waar is. ja. ja. <laughs> ja. Het is onvoorstelbaar wat hij heeft gedaan en achtergelaten heeft... Hè, aan teksten, ja, dat columns, is, dat gedichten. Zo, ja, dat, hij, is, hij heeft zo'n zo vruchtbaar leven gehad. Ik heb dat ook tegen hem gezegd. Uh, gisteren ook nog. Weet je, we hebben elkaar zo geïnspireerd in, in, in, in, in heel veel jaren. En Ik heb hem daar ook nog gelukkig voor kunnen bedanken. En, uh, hij heeft zulke prachtige liedjes geschreven. Er wordt natuurlijk altijd wordt dan visite gedraaid... Weet je wel, dat dat een hit is geweest. Ja. Maar hij heeft zoveel andere mooie, prachtige teksten gemaakt... die gelukkig uh, nog, nog zingen. En uh, uh, dus ja, dat, dat, hij laat dat na. Dus zijn, uh, zijn liedjes zullen nog lang klinken uh, na, uh, na, van, na vannacht. Ja. Welk lied heeft voor u extra bijzondere betekenis? Nou, ik heb bijvoorbeeld, uh, ja, weet je wel, hij, hij lag daar zo toch wel vredig in, in, in het ziekenhuis. En uh, op een gegeven moment dacht ik van, ik ga gewoon iets voor hem zingen. En toen heb ik uh, een lied gezongen wat ik zelf heel mooi vind. En hij ook, en dat heet altijd hij mee, heb ik voor hem gezongen. En uh, toen, toen zei hij bij het intro, zei hij, het is nou al mooi, <laughs> zei hij toen nog zo lief. Dus uh, hij hield zoveel mooie klanken en, uh, en hoe dan woorden op die woorden op, op, op, op de klanken vielen. Hij was een meester in om, om echt het goede woord op de goede, op goede klank te laten vallen. Dus het, het, het, het was niet alleen de teksten waren niet alleen mooi, maar ze waren ook zo muzikaal en, en, en uh, mooi geschreven. Dus ze bekten altijd goed. Het is het is. Uh, ja, eh, onvoorstelbaar wat, wat hij heeft nagelaten. Ja. Nou ja, als ik zelf ook bedenk... Het, het was volgens mij een alleskunner. Want u noemt de muziek die u, hij ook voor u heeft geschreven. Maar ik weet nog als kind... Maar niet de, muziek, de teksten, hè? De teksten, sorry. Ja. Ja, ja. De, de, de, het onbewoonde eiland. En ik heb zo waan, waan, waanzinnig ja, ja, gedroomd. Ja, die... Dat is helemaal uit mijn tijd. Ja, dat ja, was ja, precies, ook geniaal. Ja. Kinderen voor kinderen. Ja, kinderen voor ja. kinderen. Ja. Nou, maar hij was ook altijd met liedjes bezig... En... Ik dat zijn zo leuk, dat is, dat was voor mij natuurlijk ook ontzettend leuk. Dat ik ook, want ik, we zijn ook samen geweest een, een hele tijd. Het is leuk om met iemand te zijn die echt een liedjesman is. Die, die, die weet je wel, die, die, die, ik weet nog van een tijd dat, dat we aan het schrijven waren en dan hadden we ideeën en dan werden we echt uh, op, op de muren werden gewoon de uh, titels alvast geschreven, weet je, die, die, die, die in zijn hoofd had. Uh, wat later dus, liedjes werden. Dus zo ging dat. Het was, dat was dat, dat, dat een feest. Uh, maar maar hij, hij, hij kon veel liedjes maken. Het was uh, in veel genres ook. Want hij vond het ook fijn om voor iemand te schrijven. Dus als hij bijvoorbeeld voor Ramses uh, schreef... dan kroopt hij helemaal in de huid van hem. En als hij voor mij schreef, dan kroopt hij in mijn huid... Dus en als hij voor kinderen voor kinderen uh, schreef, dan was hij zelf weer een kind. Ja. Dus, dus zo, zo schreef hij. En uh, dat is ook zijn grote talent. Dat hij kon zich gewoon helemaal verliezen in, ja, ook in fantasie. En uh, het, het was eigenlijk ook een heel groot kind, vond ik. En, uh, zo, zo, zo ontvankelijk en zo uh, met een, bon, een blik van verwondering in de wereld. Dus dat, dat, dat, dat, dat kan je echt zeggen van hem, dat, dat hij dat altijd had. Is dat ook de, hoe u hem het meestal blijft herinneren? Ja, zeker. Ja. De, dat, dat, uh, en ook zijn, uh, uh, zijn vrolijkheid. Uh, uh, hij had altijd een, een, een, een, uh, een, een ontzettende optimistische levensinstelling. En uh, nou, dat, dat is gewoon aanstekelijk. Nou, ik zal hem heel erg missen. Ja. Maar wel gelukkig uh, goed afscheid nemen. Ja, en, en, ja. En, en, en, en ik heb, ik heb te, gelukkig nog al die liedjes. Uh, waarvan ik er op het ogenblik. Uh, in mijn programma zing ik, uh, zing ik. er twee van hem. Uh, eentje heet Ik Ben de Lieve Nachtegaal. Dat is een lied geschreven op, op. een tekst van Schubert. Want hij heeft. We hebben een Schubert-CD gemaakt. Uh, in, in, Schubert in het Nederlands. Dat. dat. dat. dat uh, op een gegeven moment dachten we... hoe zou Schubert nou klinken in het Nederlands... en als je, als je het zou zingen... met een gewone stem. Dus niet met een klassieke stem. En toen hebben we een hele tijd aan gewerkt. En uh, op een gegeven moment hebben we een cd gemaakt. En dat was toevallig het jaar van Schubert. Nou, zulke mooie teksten staan daarop. Uh, meditatie bijvoorbeeld. Dat is ook... Uh, dat is een tekst van hem. En, uh, dit, die, die woorden zijn zo mooi. En die klinken zo mooi op die... Het lijkt net eigenlijk of, of, of soe wat het op deze teksten heeft gemaakt. Zo klinkt het. Meditatie en ik ben de lieve nachtegaal. Dank u wel. Zangeres <tankt> Lennie Koer, sterkte de komende dank tijd. Je dank, je dank wel. voor uw reactie. Iedere dag uh, volgen we in de ochtend iemand die een bijzondere ochtend uh, beleeft. Verslaggever Martijn Grimius is nu in Hoek van Holland... waar Rini van den Broek subsidie krijgt voor het opruimen van de rommel van vannacht. Martijn, goedemorgen. Is de straat daar helemaal rood gekleurd in Hoek van Holland? Nou, ik zie wel wat uh, rotjes nog liggen hoor. En wat vuurpijlen en een vuurkorf. Maar wat uh, as in licht. Ja, het is hier wel gezellig geweest, hè, Rini? Ja, heerlijk, hartstikke gezellig. Het is wel vroeg vanochtend, Martijn. Ja, ja. Hoe, hoe vroeg was het? Uh, of hoe laat was het gisteren? Uh, we zijn om kwart over vijf gegaan naar bed gegaan. Oh, ja. Dus en vanochtend om uh, half zeven ging het wekkertje weer. Want ik wist dat je kwam. Een beetje slaperige ogen. Nou zet het kopjeapparaat uh, maar aan, want dan hebben we in ieder geval klein beetje koffie om wakker te worden. We hebben het nodig vandaag. Ja, is het ja, zo? Ja, het is echt zo. Ja, je drinkt toch altijd een drankje meer dan dat je normaal drinkt. En, uh, maar ik zeg, het, is, het heeft allemaal nut. Het is de waarde en ik zeg, het is hartstikke gezellig. En dan zie ik daar op het wijnrek nog allemaal flessen Prosecco staan. Zo, dus Dat was allemaal nog over. Uh, over dichte flessen. Over is een groot woord. Zeg ik zeg, want uh, volgende week is mijn man weerjarig. dus oh. ik heb het gisteren eigenlijk uh, voldaan ingeslagen. Dus ik denk nou, ik ben in ieder geval volgende week ook nog genoeg. Ja. Hiervoor, voor, in de voortuin dus, wat vuurwerkresten. Laten we zo even naar achter achterlopen. Het koffie neemt de koffie anders maar mee hoor. Ja prima. Uh, Hier achter zie ik ook wat pijlen liggen uh, en nou mag u gesubsidieerd opruimen. Betaald opruimen? Nou, dit ja. is wat anders. Normaal deden we het ook al, maar nu zei de deelgemeente joh, als je je straat netjes opruimt, krijg je een bepaald bedrag en dan uh, kan je met je buurt kan je iets gezelligs doen. De deelgemeente Hoek van Holland heeft gezegd, uh, jullie krijgen geld. Klopt, ja klopt. We krijgen 200 euro en dat is dan uh, als voorwaarde dat je met je buurt samen al het vuurwerkresten op gaat ruimen. En dat is natuurlijk ook voor de veiligheid. Dat, ja. uh, dat staat denk ik voorop. Even de achtertuin ja. inspecteren, op, want ja, die, daar, daar, ja die, die kun je alvast natuurlijk al een klein beetje mee beginnen. Hier even. Moeten we hier naar binnen? Hier? Nou, zoals je ziet, uh, mijn man. Uh, op het is al Met uh, de tuinslang is hij al in de weer. Want we hebben een, uh, een uitbouw en met een glazen dak. Ja. En daar ja, staan allemaal vuurwerkresten Kruiddampen of kruidresten? Allemaal, kruid, allemaal kruidresten, ja. Dus die gaat hier nu lekker schoonspuiten. Dus hij is ook alweer nuttig bezig. Ja. Nou, zoals je ziet, uh, de vuurwerkpijlen van de buurjongens. die liggen allemaal bij ons in de tuin. <laughs> uh, dus uh, ik denk niet dat die straks aanwezig zijn om op te ruimen. Want dat is meer jonge lui, Dus die zullen lekker uitslapen. Dus maar ja, dat ruimen wij dan nog. Hoe, hoe groot is de buurt? Uh, de buurt bestaat ongeveer uit 100 huishoudens. En die krijgen dus 200 euro. Dus voor 2 euro per persoon moet je opruimen. Klopt, klopt. Dat is ook wel klopt. een beetje tegen dan. Ja, aan. maar niet alle 200 komen meestal. Nee? Dus dat, nee, dat is meestal een vrij kleine delegatie. Meestal met een mannetje of 50, dan, uh, dan is dat aardig. Is dat voor elkaar. En hoe, hoe mobiliseert u al die mensen? Uh, dat doen we altijd uh, zeg maar met uh, flyer. En dan, uh, we doen altijd braadjes bij iedereen in de bus. En dan uh, kijken we wat het gewoon wie er komen. Ja, nou eens even kijken. Ja. Oeh, dit is heel glad hier, hè, dat vlondertje. Ja, het vlondertje is vrij glad. Oh, jongens, het is bijna een schaatsbaan. Nou ja, als je met een straal opgaat, dan is het dak sowieso schoon. Dat sowieso, dus dat is alweer verdiend. Nou ja, dat, is, ja, dat is alweer mooi ja, meegenomen. Is kijk, nog schoon. even bij, doet hij ook de, de achtertuinen van de buren of niet? Uh, nee, de achtertuinen mogen ze zelf doen. Oh, kijk, kijk hier even. Oh, die dat hebben ze al redelijk goed opgeruimd ja, bij de buren. Kijk even over de schutting. Ja, de buurman hebben we gisteravond ook niet gezien, dus ik weet niet of die thuis was. En na afloop wordt iedereen, uh, wordt iedereen beloond, hè? Iedereen wordt beloond. Ik heb straks uh, kluwijn en allemaal broodjes met knakworst. En voor de kinderen chipjes met een uh, drankje. Dus dat komt allemaal best goed voor elkaar. Ja, benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen uh, zich gaan melden Nou, straks, ik ook Martijn. Ik, ik vrees, ik vrees. Ik vrees. <lacht> ja, nou ja, goed. Eerst maar eens aan de koffie. Er staan nog wat oliebollen. Ook nog, dat hebben we speciaal extra ingekocht voor jou. Ik wist niet of je lekker veel at, ja, maar, maar, maar ik zeg voor Martijn, noem een extra zakje. Goed ontbijt. Ja. We gaan naar binnen, ook oh, glibberend gaan we naar binnen. Terwijl het uh, dak schoon wordt en straks zometeen ook nog de straat. Gesubsidieerd en wel en beloond met gluwijn en knakworst. precies een jaar geleden. Will and the people en Halliday. Deze maand stuurt Nederland de eerste groep militairen naar Mali... voor een VN-missie in het West-Afrikaanse land. Nederland neemt regelmatig deel aan missies van de VN en de NAVO. Bijvoorbeeld eerder ook de missie in Oeroesgan. Militairen die terugkomen willen nog wel eens in een zwart gat vallen... en komen te kampen met posttraumatische stressstoornis, PTSS was ook het geval bij de Nederlandse majoor Niels Roelen. is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. U zat daar in 2007 voor zes maanden in Oeroesgan. Ja, vier. Vier en een half. Vier en een half maand. Kijk eens aan. In die periode ook moeten vechten... Tegen de er, is, er is toen behoorlijk wat, uh, wat gevochten in die periode. Ja, dus dan heb je continu die, die adrenaline en die hoogspanning uh, waar ja. je onder staat. Ja. Wat gebeurt er dan op het moment dat je terugkomt in het veilige Nederland? Ja, dat, dat, dat is even lastig, want het duurt even voordat je door hebt wat erin, uh, eigenlijk hoe je veranderd bent in die periode dat je daar zit. En dan komt op een gegeven moment komt er dan een probleem dat je er komt er een moment dat je merkt dat je gewoon dingen mist hier, dat je om je heen kijkt van. Ik begrijp eigenlijk niet wat er hier gebeurt. Waar mensen hiermee bezig zijn en uh, noem het allemaal maar op. Maar wat, wat voor dingen dan? Nou, de, de, de, waar mensen zich druk om kunnen maken. De, de, de hele, Als het wel niet opgehaald wordt. Ja, ja. Uh, simpel, inderdaad. Uh, hele simpele zaken. Een tijdje geleden hadden we natuurlijk uh, die Zwarte Pieten discussie. Nou, dat soort dingen. En ik, van, ja, is, is dit echt nieuws? Ja. Hè? Menen we dit serieus dat we, dat we hier serieus op ingaan? En dat is dan moeilijk om dat een plek te geven? Of ga je, je daaraan ergeren? Wat gebeurt er dan? Nou, voor mij, voor mij gold dat ik me daaraan echt enorm kon, uh, kon ergeren. En dat ik, uh, dat ik op een gegeven moment ook gewoon uh, mensen begon, uh, daarom begon te uh, schofferen... Of, of heel belerend werd van... Uh, weet je, mijn moeder zei vroeger, had van, uh, als ik zei, je hebt honger... zijn moeder had een kindertje in de derde wereldlanden, die hebben honger. Ja. En dan, dan kom je terug en dan heb je zoiets gezien... en dan denk je van ja, mijn moeder wist het niet echt, maar ze had wel gelijk... He, dat er, er zijn gewoon plekken waar het erg is. Dus misschien moet je nadenken over waar we hierover klagen. Ja, maar als je dan weer terug moet komen in, in de Nederlandse maatschappij... mis je dan Oeruskandaar? Mis je die spanning? Of ben je nou, ook wel blij dat je weer in de rust terug, terugkomt? In eerste instantie ben je heel erg blij... of tenminste was ik heel erg blij dat ik, uh, dat ik terug was. En dat, je, uh, dat je veilig terug bent gekomen. En dan ga je allerlei uh, dingen missen. Ook je, je, de militairen waarmee je samengewerkt hebt. Die kameraadschap die is echt heel intens. Ja. En die heb je 24 uur per dag. Vier en half maand lang. En eigenlijk in de training daarvoor ook heel vaak heb je die om je heen gehad. En dan denk ik van ja, die zijn er niet meer. Dus dan loop je ineens alleen over straat. En voor mij voelde dat ook best wel, best wel eenzaam. En als je veilig over straat kunt lopen en je wordt eigenlijk niet bedreigd... dan heb je niet meer dat gevoel van spanning in je lijf. En dat gevoel van spanning, dat, uh, dat merkte ik ook heel erg sterk dat ik ook dat miste. Dus dan zoek je die spanning? Ja. En hoe doe je dat dan? Nou ja, dat, dat, dat verschilt per persoon. Er zijn een hoop... Ook hoop dingen die daarin gebeuren. Je hebt veel mensen die gaan duiken extreme sporten in. Bungee jumpen of jumping ja. Of, he, uh, of drugs. Drugs gebeurt uh, inderdaad. Ik ken jongens die uh, een motorrijbewijs halen. En, uh, en snoeien hard tussen een file doorjassen. Of die op landwegjes. Uh, ik ken deze weg zo goed. Als ik het gas helemaal opentrek En ik hou uh, vijf stellen mijn ogen dicht. Dan ben ik nog precies op tijd om te remmen voor die bocht. Op zoek naar die spanning. Dus hoe deed u ja. het? Ja, bij mij begon het uh, op een gegeven moment door, door dingen te doen waarvan we afgesproken hadden in een relatie dat we dat niet doen. En dat begon met flirten met, uh, met andere vrouwen. En uh, echt, WhatsApp is ideaal. Uh, en daarin. Uh, in Ik die schrijf zo alsof... even mee. Ja. is <laughs> Jurgen. <Ja. laughs> maar in die, maar in die, uh, uh, in die spanning van, van berichten die je daar kunt, uh, kunt sturen, ook op zoek gaan naar seksualiteit en met, uh, met iemand anders. Dus uh, vreemd gaan, omdat het omdat je afgesproken hebt dat het niet mag. Dus je doet, je doet iets wat stiekem is, dus dat stiekem mag voor mij... Uh, maar maar flirt is nog iets anders dan het ook in de praktijk brengen uiteindelijk. Deed uh, ja, je dat ook of niet? Nou, uiteindelijk is dat, is dat wel gebeurd. Ah, ja. Maar voor mij, voor mij ging het eigenlijk helemaal niet om... Uh, Gaat het dan om, om, niet om niet, seks? Niet, niet, uh, Nee, het ging, het ging mij om de spanning die, mm. het, die het oplevert. Om dat stiekem te doen ja, achter de, de rug om ja, van je partner? Ja. Ja. Wat, wat heeft dat voor druk gelegd op jullie relatie? Ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Die relatie die is voorbij. Oh, ja, ja. Uh, of dat daardoor gekomen is, dat, dat durf ik niet zomaar te zeggen. Dat Oeriskan uh, en alles wat daarna gebeurd is een uh, belangrijke rol heeft gespeeld in wat er tussen ons gebeurd is. Ja, dat, dat, dat is denk ik wel uh, zou naïef zijn om te zeggen dat dat niet zo is. Heb je nog steeds behoefte aan die spanning? Nee. nee. Hoe is, waar is dat veranderd? Ja, de, ja de veranderingen gaan altijd heel geleidelijk. Hè? Dus als je ergens de vinger op moet, uh, uh, moet leggen. Ik, ik denk dat voor mij... Uh, op een gegeven moment hield ik het gewoon niet meer vol. Hè? Ik, uh, buiten dat ik het ook in die seksualiteit zocht... zocht ik het ook heel erg in mijn, in mijn werk. En ik was altijd maar uh, 24-7 bezig met... eigenlijk iedereen behalve met mezelf. Mm. En op een gegeven moment ben je, dan, ben je gewoon afgebrand. Hè? En bij mij hield het, gewoon, hield het gewoon op. Ik werd fysiek werd ik, uh, werd ik ziek. Uh, ik kreeg migraineaanvallen en uh, ik, ik zat op een gegeven moment gewoon echt. Uh, er zat gewoon geen uh, energie meer in de batterij. Word je ook paniekerig, uh, depressief? Hoort dat ook allemaal nee, bij? Nee, of ja, dat niet? Nee, Of is dat per militair verschillend? mens verschilt. Ja. Maar, maar dat, dat had ik niet. Ik, ik was gewoon De batterij was gewoon leeg. Ja. Ik het, had mezelf helemaal opgebrand. Het lijkt me ook zo lastig, ook wat je in het begin vertelde... dat je, uh, je zei, je noemde dat ik, ik was belerend... naar andere mensen toe als zij zich druk maakten... over dingen waarvan ik dacht, ja, waar, waar heb je het eigenlijk over? Hoe reageerden die mensen op jou? Want niet iedereen kende dat, misschien die achtergrond. Nou ja, dat, dat, maar daar zit dus het conflict... dat je uh, probeert iemand iets uit te leggen... vanuit een beleving die, die jij hebt... maar zij hebben dat niet meegemaakt. En... Uh, heel vaak praten mensen met elkaar. En dan lijkt het wat je zegt lijkt heel logisch. En we vergeten eigenlijk goed uit te leggen mm. hoe het zit. En, en daar zit, de miscommunicatie zit daar vaak in. Van ja, weet je, voor mij is dat logisch. Dus je moet hier niet over, over zeuren. En ja. je moet hier niet over zagen. Mm -hmm. nou, ja. Je moet even uitleggen waarom jij vindt dat mensen in deze luxe positie ja. zitten. Welke rol speelt Defensie eigenlijk hier? Want die stuurt natuurlijk vaker mensen uit. Dat is al, al sinds jaren en dag zo. Uh, dus je zou ja. denken die hebben daar ervaring mee. Nou, ik, ik denk dat we heel wat ervaring hebben... en ik denk dat we ook daar ontzettend uh, hebben... ik zeg ook we, want ik ben nog steeds uh, officier bij de, bij de landmacht... dat we daar ontzettend mee, mee bezig zijn met... hoe kunnen we dit soort dingen in goede banen leiden. Alleen we moeten ook goed realiseren... dat je kunt niet alle problemen voor zijn. En dat moet je denk ik ook niet willen. Maar, en, en er is natuurlijk ook nog de, de cultuur... Waar Defensie onbekend staat dat het een redelijk harde cultuur is. Dat je ook niet moet zeiken en gewoon je werk moet doen. Zowel naar je directe collega's ja. als bij de leiding. Is daar genoeg in veranderd al de afgelopen jaren? Nou, ik, ik denk... Uh, kijk, je zet het nu neer. Je moet niet zeiken. Je moet gewoon je werk doen. We hebben natuurlijk wel mensen, uh, behoefte aan mensen... die makkelijk in staat zijn om over een probleem heen te stappen. Ja. En die tegen een stootje kunnen. Maar dat dus, maakt het dus extra lastig om het goed ja, bespreekbaar te maken. Ja, maar, die, uh, maar aan de andere kant... Want ik zei, die, die, die band die je hebt binnen je groep, die is echt super intens. Ja. En, en daar wordt ook veel over problemen gesproken onder ja, ja, binnen die groep is er een openheid die als externe organisaties bij ons komen kijken... hoe wij elkaar feedback geven of elkaar aanspreken ja. of met elkaar omgaan. Dus als je zoiets open is, heb ik, heb ik nog zelden meegemaakt. Belangrijker dan dat de, dat de leiding bij Defensie, de top, uh, jullie kan steunen? Nou ja, ik denk dat uh, voor mij gaat het om dat er op alle niveaus iets gebeurt. Maar het eerste niveau waar het gebeurt is binnen die groep. En, uh, en ik denk dat je dat nut en belang. Als je naar een Veteranendag gaat ook, dan zie je dat die groepen die met elkaar uitgezonden zijn, die zoeken elkaar op. En die knikken naar elkaar en die weten waar het over gaat. Ja. En ze zeggen: Weet je nog toen? En dan weet iedereen waar het over gaat. Hè? Dus die, die band die je daar hebt, uh, dat, raak, dat raak je nooit meer kwijt. Bij u is het nog een iets bredere groep, hè? Want u heeft ook twee boeken geschreven... Soldaten in Oeroeskan en Leven naar Oeroeskan. om ook ja. over die problemen te schrijven. Dus meerdere militairen die zijn uitgezonden, die komen naar u toe om daarover te praten. Nou ja, ik hield destijds voor Defensie een webblog bij. En via dat webblog hebben heel veel, uh, vooral ouders, mij uiteindelijk uh, weten te benaderen. En dan krijg je eigenlijk ook uh, de problematiek van... of de dingen die zij constateren bij hun kinderen... Die krijg je op je bordje. Voor mij was dat toen ideaal natuurlijk. Want dan kon ik weer bezig zijn met andere mensen. Zorgen ja. voor andere mensen. En niet met mezelf. Maar nu gaat het goed. Gaat u naar Mali? Nou, als het uh, mag, graag. Ja? Toch ja. wel? Ja, ja, ja. ja, ik spreek Frans. Dus, uh, maar dat is Dat, kom, bekend, dat, dat bekend, komt goed als uit. Gaat, ja. Ja. Als u gaat, heel veel uh, succes daar. En uh, dank u wel voor uw komst hier naartoe. Niels Roelen. Graag gedaan. De Ochtend. Een nieuwe dagelijkse onderdeel in dit programma De Ochtend is de minimaatschappij. We sturen onze verslaggevers drie wijken in om daar het nieuws te bespreken. Maar ook om de mensen in uh, die wijken te leren kennen en te horen wat daar nou allemaal leeft. Iedere week zijn we in één van die wijken, maar omdat we nu halverwege de week beginnen... zijn we uh, de eerste anderhalve week in de Arnhemse wijk Klarendal. Verslaggever Maarten Bleumers liep daar rond op Oudjaarsdag. De Ochtend. De minimaatschappij. Klarendal is van oudsher een arbeiderswijk met vroeger veel armoede en onder meer drugsoverlast. Inmiddels vind je op de as van de wijk de weg. Naast de groenteboer ook modewinkeltjes en ateliers. Nou jongen, leuk, wens jullie een jaar jaarwisseling. Hier zijn we binnen bij de tabakszaak van Simon, Een verzamelpunt voor de Klarendallers... En als buiten het vuurwerk klinkt, moet ook hier de discussie over wel of niet afschaffen. Nou, we hebben hier weinig last van Simona, jawel. Dat ze daar ongelukken, Nee, valt mee. Nee, die kinderen vinden het allemaal zo leuk. En groot ook. Als ze er maar goed mee omgaan, hè. Hebben jullie vuurwerk bij je? Zware dingen? Ja, best wel. Nitrat, zo. Wat zeg je nou? Nitrat. Nitraat? Ja. Wat is dat? Ook illegaal. Illegaal. Ja. Okay. Het zijn nog wel hele harde knallen, hè? Oh, het zijn hele harde knallen. Het moet, moet gewoon blijven. Ja? Ja. Waarom? Omdat het leuk is. Alla. Ja. Ik wil die vreugde van die kinderen niet afpakken. En jullie hebben, nou, jullie hebben toevallig van jezelf een bril, maar jij hebt geen bril op. Dat is ook zoiets, hè? Dat er dat, dat, van die vuurwerk. Maar. Wat zeg je? Mijn lenzen waren, zeg maar, uh, waren niet meer goed. Dus ik heb mijn bril opgedaan. Ja, ik vind het echt niet zo fijn. Nee. Hij wil het toedoen. Ze moeten het niet te moeilijk doen. Kijk, eh, als de overheid het gaat verbieden, dan hebben ze boter op hun hoofd. Want eh, eh, hoeveel belasting zit daar niet op? Dat is de stem van Willem Ernsten. Beter bekend als de paardenslager. Hadden nou, ze een machine voor, om de, de draad van de bistuk eh, even door te snijden. Zijn slagerij zit een stukje lager op de helling van de Klarendalseweg. Wij zitten hier al vanaf 1899. En eh, kijk, en als ik dus mijn vinger even erin doe, zo, kijk. Dat is gewoon zacht, hè? Oudjaarsdag is natuurlijk ook een dag om terug te kijken. En je zou zeggen dat Willem, met alle negatieve berichten... zoals paardenvlees dat werd verkocht als rundvlees... 2013 liever zou vergeten. Niks vergeten, nee, niks vergeten. Want eh, wij, ik heb het hartstikke terug gehad. Druk, Ja, Nou, omdat er dus een hele hoop mensen... die kennen dus ons bedrijf van ver af natuurlijk. En uh, die uh, hebben nou gezegd van... Uh, laten we nou maar eens het product paardenvlees ook eens proberen. Die mensen hebben waarschijnlijk het al lang een keer gegeten... in de vorm van paardenrookvlees. Frikinellen, kroketten, bitterballen. En dan verkopen wij dus met een van de drie van heel Nederland nog... vers Nederlands paardenvlees. En niet anders. Staat hier nog wel eens een paard? Nee, nooit. Nee. Ja, wij dan. Ja. <laughs> Als je zo in de paardenvlees zit, dan je je onderhand ook een beetje de een beetje een soort paard. Hè, zo maar zeggen. Ik moet het huis nog schoonmaken. Dat moet. Dit is Clemmy. Voor je reinigheid van volgend jaar. Een grote Surinaamse vrouw. Maar aangezien ze er sinds haar vierde woont. Een echte Kleurendaller. Ook Klarendaller. Maar dan voor Surinaams. Zullen we hier ook de blonde Negerin? Clemmy sluit 2013 af op een traditionele Surinaamse manier. Mm -hmm. Dat doe ik echt zo. Sprui, ja, zo over je heen. Gooi je van je hoofd tot aan je tenen. Lekker water, zo is het, in het Nederlands vertalen. Maar in de Suriname zeggen sweet water. En het water is gewoon lekker met die geur. En de bloemjes die erin zitten, is gewoon lekker water. Ga je het zo eruit. En dan... en dan ga ik praten met mezelf... En ik betrek ook de heer erbij. Dat ik een goed jaar in mag gaan met mijn hele gezin. Met, voor iedereen eigenlijk. Maar voor Clemmy en haar familie wordt dit een andere jaarwisseling dan anders. Ze heeft onlangs gehoord dat haar vader, ook een klarendaller, kanker heeft. Het is recent geconstateerd, ja. Vorige week maandag. Voor ons een heel erg shock. Ja, hij weet dat hij het heeft. Maar hij doet niet alsof hij het niet heeft. Dat niet, maar het is heel moeilijk uit te leggen... Hoe hij het zelf ziet, hoe hij het zelf ervaart. We gaan, er, we gaan gewoon nieuwjaar in, maar met gemengde gevoelens. Kun je tijdens dat wasritueel ook dingen voor anderen vragen? Ja, wat ik net al zei, dan uh, doe ik het ook voor mijn vader en mijn moeder... het hele gezin, iedereen die erbij is. Van, nou, ik hoop ik zal een klein voorbeeld geven. Dat ik goed 2014 inga. Voor mijn hele familie. Voor iedereen die ziek is. En je mag zeggen wat je wil. En zo is ook Klarendal 2014 ingegaan. De komende tijd hoort u hier het wel en wee... van de Arnhemse bewoners van die wijk dus. Driftevol en prachtig 2014. Met nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite. Om jo had spontaan een krabwils meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke. Zo werd het later en later gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Keller Keller keuken. Grote showroom keukenuitverkoop bij Keller Keukens Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Keller Dealer. Keller kelle, kelle keuken. Kijk snel op kellerkeukens.nl.